3 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong...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 Een major aftershock met een intensiteit van 7 en meer zou een grote tsunami kunnen veroorzaken. Verder zijn er zorgen over de problemen met de Japanse kernreactoren. In Fukushima zijn nog altijd problemen met het koelsysteem in een paar reactoren. Deskundigen verschillen van mening over hoe gevaarlijk dat is.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 Schaatser Jan Smekens heeft op de WK-afstanden op de 500 meter... een bronzen medaille gewonnen. Hij reed in Insel met 34-66 honderdste een persoonlijk record. De Koreaan Kyuk Lee won de wereldtitel in 34-32 honderdste. Bij de vrouwen won de Duitse favoriet Jenny Wolf het goud op de sprint. Annette Gerritsen stond na de eerste serie op de tweede plaats... maar slaagde er niet in een medaille te veroveren. Ze werd vierde. Margot Boer eindigde op de zevende plaats.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 ANWB verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat net als gisteren tussen Knopend Muiderberg en Knopend Diemen een file van 7 kilometer doorwegwerkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam kan bij Knopend Eemnes beter omrijden door Utrecht te volgen de A27, de A12 en de A2. Mijn telefoon gaat ook niet uit naar kantooruren. Ik ben ondernemer.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 Goedemiddag alweer, het 4 uur van langs de lijn. Op deze zondagmiddag beginnen wij in Enschede bij Twente VVV. Henk Kok. Het is inmiddels 1-1 geworden na 32 minuten voetbal in een doelpunt van Brama. Brahma zette de aanval ook zelf op vanuit de middelstilke. Ging de bal naar de rechterkant van het veld, naar Shardy. Shardy met een voorzet. Een steenharde kopbal van Janko. Kon nog gepareerd worden door Bezwa, maar kon die bal niet klem krijgen. En dat is hem ook helemaal niet te verwijten. En toen kwam de bal voor de voeten van Brama op twee meter afstand voor de doellijn met een geslagen doelman bij Zwaal op de grond. En zo heeft Twente hier de gelijk maar geproduceerd tegen VVV. 1-1. Feyenoord en AC en die uitkamp. Ja, lekker altijd hè. Spannend. Is er ergens gescoord? Jawel, ja, in de Kuip is er ook gescoord. En wel door Feyenoord. Goed doorzettend werk van de Claire. ...bracht de bal bij Castanjos en die kon hem onder Jelle ten Rauwelaar doorschuiven. En zo maakt hij zijn elfde van dit seizoen, Castanjos. En Feyenoords eerste van vandaag. De wedstrijd is opengebroken. Feyenoord leidt tegen Nac Breda met 1-0. En geniet Willems nog steeds van die voorsprong tegen Ajax, Ragnar. Ja, zeker. Ook wel elf minuten voor de pauze. Misschien wordt het wel erger nu, want Richters heeft de bal maar verslikt zich in zijn tegenstander. We hebben twee keer de zeeuw gezien van Ajax. Met name één keer zeer dreigend. Toen was daar toch nog Kujovic... En Hakola nu weg voor Willem II. Komt er een voorzet in tweede instantie misschien. Eerst zit Blind ertussen. Janga en die kopt hem werkelijk een halve meter voorbij de tweede paal. Wat krijgt Willem II in kansen? Want hij was er een minuut geleden ook al dichtbij met een bal die hij nog afgaf op Lasnik. Het is 1-0. Het had meer kunnen zijn voor Willem II. We zitten in minuut 35. Amsterdam, Rotterdam. Het hockey. Gerard Groot. Rotterdam kwam hier aanvallend naartoe, wist dat Amsterdam vorige week een behoorlijke nederlaag leed tegen Laren natuurlijk. Dat was zuur voor de Amsterdammers die in de top van de ranglijst mee willen tegen Bloemendaal. En de aanvallende krachten van Rotterdam worden beloond. Halverwege de wedstrijd, 17,5 minuut gespeeld, is het inmiddels 0-2 geworden voor de bezoekers. Jeroen Hertzberger was de man die indirect scoorde uit een strafcorner. En Rotterdam blijft aanvallen, blijft laten zien dat het hier aanvallend hockey wil gaan spelen en dat het Amsterdam wil aanpakken. En volgt de Joris van den Berg zojuist hier vanuit Hilversum... de etappenkoers parijs nice die is inmiddels afgelopen. Richten hij ons op de Tireno Adriatico. Zeer interessant vanuit Nederlands oogpunt. Joris. Ja, heel interessant. Rittenkoers begon iets later dan Parijs-Nies. Afgelopen woensdag met een ploegentijdrit gewonnen door Rabobank. Daarna sprintjes. Ferrer won er eentje. Haido won er eentje. En vervolgens gisteren die aankomst heuvel op. Waarin Scarponi de beste was. Waarin Geesink niet echt mee kon met de beter. Hij werd zesde op twaalf seconden. Maar in die etappe greep Geesink wel de leiderstrui. En dus moet Rabobank vandaag aan het werk. Het is de tweede dag op rij dat de mannen 240 kilometer voor de wielen krijgen. Daar is natuurlijk over nagedacht. Want het is een opwarmer. Tjö. nou ja, een warmer eigenlijk. Voor Milan Sanremo, volgende week zaterdag bijna 300 kilometer die klassieker. En op weg naar die klassieker zijn er vandaag vijf man in de aanval gegaan. Jens Maurits zat erbij, hij is gelost door de anderen die maximaal 11 minuten voorsprong hadden. En het zijn Davide Malacarne van Quickstep. Fabian Weekman, de Duitser van uh, Leopard, André Amador Movistar, dat is een... Costa Ricaan, jawel, hij zit erbij. En de Australier Matthew Heyman-teamskaai, de day, nummer 3 van Omhopend Nieuwsblad. Er moet nog gereden worden, 42 kilometer. Het peloton zit nu op een kleine 5 minuten van deze vier. Zo, de actuele sport. En waar kijken wij verder naar uit? Natuurlijk naar het slot van de WK-afstanden. ploegenachtervolging, vrouwen en mannen. 1979, Van Orsen, een bright side of the road. Willem II, je niet meer, heeft 41 punten minder dan Ajax. Maar dat zie je niet echt, hè? Nee, je zou bijna denken dat Ajax vandaag in het rood, wit en blauw is het geloof ik. van speelt en uh, Willem II in het blauw, want dat zijn de uitenus van Ajax. Nog een uh, vier minuten. In de eerste helft. Het is 1-0 voor Willem II, zoals eerder gezegd. En daar is niks aan veranderd. Ebecilio heeft een kaart gehad naar een Schwalbe. raakt nu de bal kwijt door een ingreep van Gravenbeek. Een paar meter over de middenlijn. Betekent wel dat Ebecilio door die kaart geschorst is de volgende keer. Kijk je naar de momenten van Ayers voor de goal. Met name twee keer met de Zeeuw. Lijkt wel of van hem doelpunten worden verwacht. Maar ja, als je daar Elhamdawi had gehad. Ik snap allemaal wel dat het wat, wat gevoelig ligt waren bij hem treffers geweest. En misschien met die schorsing van Ebesilio dat het allemaal in een stroomversnelling komt. Uh, terugkeer van de topscorer met 13 doelpunten, El Dewey. Het publiek ageert wat nu op uh, doelman Verhoeven. Want uh, ja, hij zat fout bij die goal, daar bestaat geen misverstand over. En steeds als hij de bal krijgt teruggespeeld van een van zijn verdedigers... gaat het publiek joelen. Zo van, dan gaat het misschien wel een keertje mis. Nou raakt hij de bal inderdaad niet best. Want die gaat over de zijlijn. Ingooi is genomen bij Willem 2. Meter op 5 over de middenlijn. En uh, Vertongen kop weg. Ter hoogte van het strafschopgebied. Dan staat uh, Anita toch eigenlijk te slapen. Houdt hij de bal een tel te lang bij zich. Gisteren een ingreep van uh, Ricardo Ippel. Hij is terug in het elftal. En dan raakt Anita geblesseerd. Kan hij zichzelf een klein beetje aanrekenen. Natuurlijk, hij deelt die schop niet uit. Hij ontvangt. Maar hij had wel sneller kunnen spelen, denk ik. Het staat een klein beetje symbool. Terwijl Ippel ook nog geel krijgt. Voor het spel van Ajax. Want dat is allemaal een stapje te laat. Dat is niet scherp. Dat is niet zoals je van Ajax verwacht. En... Ja, Verhoeven die dan ook nog een keertje in de fout gaat. Die natuurlijk toch voor alles staat wat Ajax uh, ja, niet... Uh, nou, laat ik daar maar niks over zeggen. Verhoeven staat fout, dat is alles. Anita ligt geblesseerd op de grond. Vertongen staat bij hem. Scheidsrechter Jansen staat bij hem. Het ziet er naar uit dat het allemaal nog wel eventjes uh, gaat duren. Willem II staat voor. Heeft nog 2,5 minuten om ook met die 1-0 voorsprong... zo meteen de kleedkamer op te zoeken. Die andere titelkandidaat dan Twente tegen VVV, Henkok. Staat er nog één tegen één. We moeten nog vier minuten spelen in de eerste helft. Af en toe bij Tijd en Wijlen heeft SC Twente de hogere versnelling gevonden. Dat heeft onder meer geresulteerd in een schot van Janko en van die Nu in het 16 meter gebied. Dan wil Janko. Die nog steeds een beetje geblesseerd is naast zijn hand. Ook in, in, in verband gewikkeld. Met een gebroken. Die kaart de bal niet helemaal goed. Matteo Jansen heeft de zaak dan opgelost. Die speelt de bal naar Benson En Bengtsen werd zojuist nog even in verlegenheid gebracht... door een kopbal van no Boymans. En dat soort kleine foutjes blijft FC Twente wel maken achterin. Rosales op de achterlijn. Zet die bal voor. En er zit net de rechter nog tussen. En dan mag FC Twente een hoekschop gaan nemen. Alvorens de Jong op jacht ging naar zijn elfde doelpunt in deze competitie. Hij heeft er al tien gemaakt. De hoekskop is voor de FC Twente aan de rechterkant van het veld. De FC Twente, wat toch absoluut niet in de hoogste versnelling speelt... ook betrekkelijk veel ruimte weggeeft op het middenveld. En er wilden een lopers als Moussa en Kullen en met name ook Toot... die wilden wel eens gevaarlijk worden. De hoekskop wordt genomen aan de rechterkant van het veld... met links uiteraard door Theo Janssen. En veel kopduels worden door VVV achterin verloren. Er worden weinig kopduels gewonnen Nu nu boks de bal weg. Wordt weer opgevangen. Dan kan Rosales de bal weer naar de rechterkant spelen. Waar Theo Jansen nog opereert. Met één doorgetikt naar Rosales. Moet de voorzetter komen. Hoge voorzet bij de tweede paal. Maar die bal is achter geweest. Levert helemaal uh, niks op. Het blijft hier voorlopig bij 1-1 tussen FC Twente en VVV. Feyenoord weet weer wat winnen is. En tegen NAC is het altijd extra leuk, Andy. Zeker, dat zijn toch de, de krenten in de pap. Zeker voor Feyenoord supporters. Tegen de grote rivaal van een aantal kilometers verderop. De hoekschop van Wijnaldum in de handen van Jelle ten Rauwelaar. Die misschien wel bij zichzelf denkt. Hey, uh, Stekelenburg geblesseerd. Misschien maak ik wel kans op een uh, plaats in uh, Oranje. Want hij heeft een goed seizoen tot nu toe. En er zijn niet zo verschrikkelijk veel goede keepers. In tegenstelling tot enige jaren geleden. Nederlandse keepers in ieder geval balbezit. Voor wat een uh, genot om naar te kijken. Mia Ichi. Ik heb hem dit seizoen nog niet uh, live in actie gezien. Maar het is genieten. En het is zo jammer dat Koen Moulin hier niet meer... Uh, net zo van kan genieten. Want zo'n soort voetballer is het. Van die kleine dribbeltjes lekker er langs gaan. Nu ging hij er net even niet langs. Omdat er nog net een beentje tussen zat. De inboorpas voor Feyenoord. Aan de rechterkant gaat de bal over de zijlijn. Feyenoord leidt overigens. Nog even zeggen. Door Castaños met 1-0. En uh, dat leek een beetje uh, alsof dat het zijn was om nog meer doelpunten te gaan maken. Mewes die heel goed voetbalt. Die uh, schoot hard op doel. Goede redding van ten Rauwelaar. En ook Miaichi uh, zijn schot werd uh, gegeven. En zo staat het nog maar 1-0 in de slotfase van de eerste helft... waarin Feyenoord beter is en uh, Nac Breda geen kansen uh, heeft kunnen creëren. Geen echte kansen met balbezit nu aan de linkerkant. Eventjes voor Leurling, maar daar zit Gilles Schwerts goed tussen. Speelt de bal terug op Van Dijk. Een minuutje extra tijd in de eerste helft tussen Feyenoord en Nac Breda... waar Feyenoord met 1-0 leidt door Castanjos. Slotfase eerste helft in Tilburg. Willem 2 graag Ragnar. Seconde of 45 nog te spelen. 1-0 voor Willem 2 tegen de Amsterdammers. Ingooien van Willem 2 naar richters. Een paar meter over de middenlijn. Dat is waar hij staat. Kan de bal niet bij zich houden. Maar de bal komt terecht bij Biemans. En die speelt hem richting Kujovic. De doelman van Willem II met een trap richting de middenlijn. Hij is nog niet op enige fout te betrappen geweest. Maakt een zekere indruk. Komt zeker uit zijn doel. Nou, dat is precies waar de defensie van Willem II dit seizoen natuurlijk behoefte aan heeft. Hij speelt zijn eerste wedstrijd als hij dat nog niet had meegekregen. Prima opening Ajax trouwens. Nu aan de rechterkant van het veld is het Suleimani. Zoeken naar de linker vindt hij niet. Eriksen aangespeeld dan van de wiel buitenom. Tegen een verdediger van Willem II aangespeeld. Pereira en dan is de kans weg voor Ajax. Dan is dit ook meteen het einde van de eerste helft in Tilburg. Een groot applaus voor de thuisploeg die zich als nummer 18 tegen de nummer 3 uitstekend heeft gepresenteerd. En misschien verdient die proef van Gert Heerkes wel iets meer dan een 1-0 ruststand hier in Tilburg. 1-0 ruststand is er ook in Rotterdam. Daar is voor rust gefloten. 1-0 Castanjes, Feyenoord, NAC. De bal rolt nog in Twente. Twente VVV, Henk Kok. Ja, de klok staat wel op 45 minuten, maar er komen nog twee minuten bij... als ik de stadionspeaker goed heb gehoord. Bengson heeft de bal in de breedte gespeeld naar Onjewo. Onjewo dan een diepe bal, die staat buitenspel. Hoor. Jawel, Janko komt terug uit buitenspelpositie. Daar heeft de grensrechter goed gezien en Wiedermeijer heeft dat signaal overgenomen. Vrije schop voor VVV. En toch ben ik er niet helemaal zeker van. Twente voetbalt altijd zo met de gedachte... ach, dat doelpunt, dat komt wel, dat doelpunt, dat maken wij wel... Maar uh, ja, er ziet er vooralsnog niet direct naar uit. Er was even wat meer tempo in de wedstrijd na die gelijk maken van de FC Twente. Maar de FC Twente drukte niet door. Er kwamen wel wat kansen, maar uh, niet doorgedrukt. En nu is het tempo weer wat teruggevallen bij de FC Twente. Wordt er wordt nog steeds echt betrekkelijk veel ruimte weggegeven op het middenveld. Het is nu aan de linkerkant voor Jisjevic, die de bal uh, onder zijn standbeen uh, doorhaalt... dan in de voeten speelt uh, van Kullen op de helft van de FC Twente. Maar de paas van Kullen bedacht voor de Boymans, die is niet goed... Daar zat Bingson in dit geval tussen. Bayram is nu weg aan de linkerkant van het veld. Hij heeft 10, 20 meter genomen op de helft van de VVV. Moet die voorzet komen, komt die voorzet ook weggekopt door de recht. Nu verdedigen wel goed weggekopt. De recht die dat enige doelpunt heeft gemaakt van VVV. En de bal is alweer terechtgekomen bij Moussa. En er is weer ontzettend veel ruimte. Maar er is maar één man voorin bij VVV. En dat doet Moussa die doet er ook nog helemaal niks mee. Ja, wat doet hij ermee? Die skiet die bal gewoon over de doellijn bij de RC Twente. Daar komt Boymans, die kon er helemaal niet op lopen. Want die bal was meters en meters ver van hem vandaan. De bal is weer getrapt naar Bruisen. Uh, Bruisen, Bruise, de linker verdediger van uh, FC Twente, die ook al een gele kaart heeft gekregen. Dan weer uh, Bengtson. Bengtson af en toe niet echt attent op uh, Boijmans. De paas is ook een beetje slordig. Niet hard gepaasd, slecht ingepaasd. En Janko Gebaten ook. Die moet de bal gewoon achter de verdediging gooien. En op deze wijze moet je mij niet aanspelen, Bengtson. Bal uh, in de middelcirkel, of bij de middelcirkel. Leemans, een rossige middenvelder van VVV, probeert die bal uh, door te koppen naar Moussa. Dat is ook gelukt. En dan moet uh, Bruisen, die moet oppassen. De bal gaat naar Boymans. Boymans krijgt die bal een beetje achter zich. Maar weet we dank de paasen op dood? En dan moet Jansen weer met een halve sliding. Moet hij de bal verder transporteren? Dat is in dit geval goed gelukt. En Twente komt toevallig in uh, balbezit via Sharpby. Maar Chartby, ja, die gaat even kappen en draaien. En dan is het fluitsignaal daar van Wiedemeijer voor nog een overtreding. Jawel. Het is rust hier in de Groelsvesten. En we gaan rusten bij Twente VVV met een gelijke stand. 1-1. Betekent dat het rust is bij alle drie de half drie wedstrijden. 1-0 staat het dus in Tilburg bij Willem 2AX doelpunt Janga. 1-0 bij Feyenoord Nak doelpunt Castanjos En 1-1 bij Twente VVV. 0-1 de recht. 1-1 Brama. Waar gaan hockeyen. De topper in de mannenhoofdklasse. Amsterdam, Rotterdam, Gerard. Ja, het is nog steeds 2-0 in het voordeel van de bezoekers. 0-2 dus eigenlijk, dat uh, doelpunt van Simon Chels. Al na 10 minuten en 17 minuten scoorde Jeroen Hertzberger, de aanvoerder van Rotterdam. En er is weinig positiefs te melden over Amsterdam. Of het moet het uh, feit zijn dat de hele eerste held, want we moeten nog anderhalve minuut, dan is het rust. Althans, dat zegt de stadionklok. Het meespelen van de Fra Spanjaard uh, Santi Freitsa, hij was lang, heel lang geblesseerd. Maar speelde ook al de twee oefenwedstrijden van Spanje onlangs uh, tegen Nederland mee. En ook tegen Rotterdam. Rotterdam staat hier in het veld. En dat is nou een speler waar Amsterdam het misschien na de rust van zal moeten hebben. Hij heeft van die uh, momenten dat hij er ineens doorheen slingert. Dat hij ineens vrij loopt voorin. En dat hij ineens een doelpunt kan gaan maken of een doelpunt kan klaarleggen. Voor die andere spits, uh, Floris Evers van uh, Amsterdam. Daar moet Amsterdam op gaan rekenen. En Taco van der Hoonert, de coach van Amsterdam. Hij heeft meestal niet van die lange speeches en verhalen in de rust. Zal toch uh, dit keer wat uh, meer woorden nodig hebben. Om Amsterdam te gaan vertellen wat er allemaal mis was in die eerste helft. Want dat was vrij veel. Rotterdam leidt hier vrij simpel. Het ziet er heel goed uit wat Rotterdam laat zien. Verdedigend, sterk houden, de zaak goed dicht. Een uitstekende doelman, Pirmin Blaak, die twee, drie keer goed ingreep bij mogelijkheden van Amsterdam. En als je dat allemaal bij elkaar optelt en heb je ook nog Jeroen Hertzberger voorin, die scoort en samen Childs, dan sta je gewoon met 2-0 verdiend voor bij de rust. De rust die er over een seconde of twintig, althans de klok zegt dat hier gaat komen, waarbij Amsterdam zich dan moet gaan afvragen wat er allemaal mis is gegaan in die eerste helft. Rotterdam dus op weg naar een 2-0 ruststand. Een 2-0 overwinning na een gedegen eerste helft tegen Amsterdam. Gaan we weer schaatsen. Insel, ploegenachtervolging door de jaren heen. Niet het allermooiste onderdeel voor Nederland, Sebastian. Maar het gevoel is dat het moet kunnen vandaag. Het zou moeten kunnen met Irene Wus natuurlijk in topvorm aanwezig... op dit wereldkampioenschap afstanden. Met twee gouden medailles op de 1500 en op de 3 kilometer. En met haar zilveren medaille op zak op de 1000 meter... En op die 1500 meter stond Diana Valkenburg ook nog eens op het podium. Zij uh, staat op dit moment ook klaar op de baan. En de derde dame is een dame die die 1500 meter miste vanwege ziekte. En uh, uiteindelijk net niet op het podium kwam op de 1000 meter. Marit Leenstra is namelijk uh, de derde dame. Dat is dus de opstelling met uh, de punt naar voren, zou je kunnen zeggen... om even de voetbalterm te gebruiken. Leenstra, Wüst en Valkenburg staan in de laatste rit klaar... tegen drie Russische dames die aan de overzijde staan op de kruising. Leenstra, Wüst en... Uh, uh, Valkenburg staan dus uh, klaar aan uh, zeg maar mijn kant van de baan. Ik zit zo'n beetje op de finishlijn van uh, bijna alle afstanden. En ze staan een meter of vijftig bij mij vandaan. Nemen nu de startpositie in. En die sport is vals, zul je ook nog net zien. En Zo'n reactie zie je ook bij Diane Valkenburg. Want het was inderdaad Nederland die de valse start maakte. Van potverdorie zegt, moeten we zes rondjes schaatsen... en maken we ook nog eens een valse start. Valkenburg, Leenstra en Wust moeten dus weer terug naar hun startpositie. Snelste tijd, geef mij de gelegenheid om dat te vermelden. Staat op naam van Canada, 2 minuten 59 seconden en 74 honderdste... voor Christine Nesbit, Cindy Klassen en Brittany Schussler. Dat is een ijzersterke opstelling waarmee die Canadese dames het deden. zijn ook regerend wereldkampioen... Vorig jaar waren ze topfavorieten bij de Olympische Spelen. Maar daar ging het al in de kwartfinales, zeg maar de eerste ronde, ging het al mis. Toen Canada verloor van Amerika en uiteindelijk Canada vijfde werd. Nederland versloeg in de troostfinale om de vijfde en zesde plaats. Nederlandse dames werden zesde. Nederlandse vrouwen zijn één keer in de geschiedenis wereldkampioen geweest op dit onderdeel. Waarvan ik het toch het leukste vind als het op de Olympische manier wordt verreden. Terwijl ik nu even moet kijken of de tweede start wel goed gaat. Ja, de tweede start is wel goed als het op de Olympische manier wordt verreden. Dus met een vol. Een halve finale en een finale nu in de tussenliggende jaren tussen de Olympische Spelen gaat het altijd alleen puur en alleen om de tijd die je rijdt. Nederland vertrokken Diana Valkenburg heeft, het, uh, moeite, heeft even wat moeite om mee te gaan direct na de start. Omdat Marit Leenstra uh, iets te snel voor uh, Valkenburg uh, doen zeg maar, is vertrokken. En uh, Valkenburg heeft daar eigenlijk een volledige ronde zo'n beetje voor nodig. Om goed in het spoor, in het ritme te komen achter Leenstra en Irene Wust. Dat is toch een minpuntje in die... u uh... De eerste ronde van het Nederlandse drietal. Wopke de Vecht kijkt toe in zijn laatste wedstrijd als bondscoach van de ploegenachtervolgers. De ploegenachtervolgers en Sturs. Hij gaat deze functie niet meer bekleden in de toekomst. De KNSB gaat op zoek naar een andere vorm. Want er is in Nederland altijd veel te doen met alle commerciële belangen die er zijn. Van wat nou de juiste manier is om die ploegenachtervolging in te delen. Vooral bij de mannen hebben we het gezien dat ze altijd wereldkampioen werden. Maar als dan de Olympische Spelen waren ging het mis. Nederland na de tweede ronde sneller momenteel dan de Canadese dames. Irene Wüst aan de leiding. Valkenburg heeft het weer eventjes moeilijk om mee te gaan. In dit geval met het tempo van Irene Wüst. Moest even een paar extra slagen maken. Even wat aanzetten om bij te komen. Wüst nu aan de overzijde van de compositie af. Valkenburg neemt de compositie over. Oeh, klein missetje bij Valkenburg. Maar ze blijft op de been. En Leenstra in tweede positie. De derde volle ronde zit erop. Nederland nog altijd sneller dan de Canadese dames. Bijna een seconde. Maar die Canadese dames dames wisten een hele goede vlakke race te rijden. Valkenburg nog steeds aan de leiding. Leenstra duwt Valkenburg een klein beetje vooruit. Moest er eventjes aanraken om niet de schaatsen van elkaar te raken. Daar passeren ze Wopke de Vrecht. De, Poolse dame, of de uh, Russische dames moet ik zeggen liggen op grote achterstand. Die doen helemaal niet mee in deze wedstrijd. Het is Nederland als het ware tegen Canada. Uh, in met dat schema van die snelste tijd in het hoofd. Nederlandse dames zijn weer doorgekomen. Bijna een halve seconde zijn ze sneller na vier rondjes. Dan de Canadese dames. Voorsprong loopt dus terug. Want het was er net bijna een volle seconde. Als Marit Leenstra het tempo weer aanvoert. Maar het loopt niet echt helemaal lekker bij Nederland. Wierend Wüst moest ook zichtbaar inhouden. De voorsprong op Canada loopt verder en verder terug. Het lijkt er nu ook op dat Leenstra inderdaad af heeft gegeven aan Wüst. Wüst weer aan de leiding. Als de Nederlandse dames de laatste ronde ingaan. En het verschil met Canada weer verkleind is. Tot 70ste van de seconde. En Wüst zo hard doortrekt nu. Dat uh, niet alleen Valkenburg, maar ook Leenstra eraf moet. En de Nederlandse, het Nederlandse trio nu met vele meters onderling over het ijs gaat. En dat is niet goed. Er zit veel te weinig onderlinge communicatie in op dit moment. En daardoor de Nederlandse dames nu ook langzamer dan de Canadezen... met nog een halve ronde te gaan. Wust uh, zet veel te hard aan, ziet dat nu pas. En houdt dan in Leenstra en Valkenburg naast elkaar. Het gaat om de tijd van de derde dame. De tijd van de Canadese dames zit er daardoor niet in. Want door de laatste rondes, terwijl... Uh, uh, uh, Valkenburg ook uh, nog eens vallend over de finish komt, wordt er te veel tijd prijsgegeven. Het goud gaat daardoor naar Canada. Nederland verspilt het goud in uh, die laatste rondes. Nederland moet genoegen nemen met de zilveren medaille. En het brons dat gaat naar Duitsland. En zo heeft de, hebben de Duitsers hier in Insel ook nog een klein feestje te vieren. Canada voor de tweede keer oprijders dus wereldkampioen. Nederland tweede, Duitsland derde. Het is uh, richting half vier. De sport gaat weer even plaatsmaken voor de ontwikkelingen in Japan. En zoals de hele middag Bert van Sloten neem jij het van ons over. Want er is weer nieuw nieuws over die kernreactoren. <coughs> Sorry, Henny van der Veren is hier ook bij ons van de Universiteit Leiden. Want uh, Henny, die kernreactoren, daar is van alles mee aan de hand. Ja, de berichtgeving is ook nogal wat verwaard. Uh, zoals we weten zijn daar twee nucleaire installaties. Uh, de eerste met zes, de andere met vier uh, kernen, zoals ik het begrijp. In eerste instantie was gisteren de eerste de buitenmuur ontploft. Van, net kregen we meldingen dat er uh, problemen zijn met het koelwater in 1 en twee. Vanmorgen hadden we het grote probleem van nummer drie. Uh, dus uh, daarnaast hebben we bij de andere installatie, wordt het nu ook gemeld... Uh, bij drie van de vier kernen ook problemen met de aanvoer van het koelwater... Ja, dus eigenlijk nemen de problemen alleen maar toe. Ja, er zijn natuurlijk pompinstallaties beschadigd. Ik weet dan inderdaad van dieselinstallaties die beschadigd zijn... waardoor dat, pomp, dat koelwater niet gepompt kan worden. En dat is nog niet onder controle. Men probeert, ik zag het net als laatste bericht... nog speciale systemen in te zetten om dat te herstellen. in De elektriciteit om de pomp aan te drijven. Dus daar vestigt men nu zijn hoop op. Ja, Het laatste nieuws komt ook uit Wenen van de internationale eh, atoomorganisatie. Eh, en die maken zich ook grote zorgen over wat er op dit moment allemaal aan de hand is uh, in Japan. In Japan zelf trouwens, in Tokio, is uh, onze correspondent Joan Veldkamp. Joan, uh, jij bent eraan aangekomen. Um, wat is de stemming op dit moment trouwens in Tokio? Nou, die is wel somber. Het is heel stil op straten. Er zijn ook restaurants dicht. Het is eigenlijk zo stil op straten dat ik mijn ogen bijna niet geloof. En uh, nou, er zijn toch wel veel uh, verontrustende ontwikkelingen. De Amerikanen hebben een uh, reis... Uh, ...verbod eigenlijk min of meer uh, afgegeven aan hun uh, onderdanen. Uh, er schijnen zelfs uh, uh, mensen te worden geëvacueerd door de Amerikanen en door de Fransen. En wonderlijk genoeg hebben de Nederlanders nog helemaal geen bericht gekregen van hun ambassade. Daar snappen ze zelf ook niks van. Uh, uh, dus ja, het is, het, is, het is wel onheilspellend moet ik zeggen. Ik bedoel, Ik zit nu in een restaurant... En uh, daar lijkt niks aan de hand. Maar als je dan de straat weer opkomt en je ziet de stilte... en je ziet toch heel veel restaurants dicht zijn... en je leest de berichten, dan is het gewoon ronduit onheilspellend. En de elektriciteit bijvoorbeeld? Tokio is toch een stad die bekend is om heel erg veel licht... veel reclames en dergelijke. Hoe is het straatbeeld nu? Nou, ik noemde het altijd de City of Blinding Lights. Maar dat is nu ook niet zo. Maar dat kan ook komen omdat het zondag is. Hè? Dus een heleboel kantoren zijn sowieso dicht. En, uh, dus dat wil ik even morgen afwachten. Hoe we dan staat met de City of Blinding Lights. Um, maar verder zouden morgen... Zouden, uh, zouden er stroom... Ja, hoe noem je dat ook weer, Dat je de, de, de elektriciteitsvoorziening uit de Ja, ja dat zouden zou zou er in alle sectoren precies... Maar dat gaat toch niet door. Er is nu weer een signaal gegeven dat in alle de hele stad morgen overal elektriciteit is. Dus uh, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Is dat uh, klop, maar, klop, ja, klopt dat bericht? Wat die berichten die wij hier binnenkrijgen... is dat het alleen in het, niet de, het noordoosten... In het noordoosten heeft men dit uitgesteld... omdat daar toch heel weinig energie gebruikt wordt... omdat alles vernietigd is. Uh, wat ik net, uh, dat is een kwartiertje geleden... op het uh, Japanse NOS-nodernooi zag... Uh, was de distributie van de tijden over de diverse groepen. Het gaat in vijf groepen die ieder om zijn beurt... drie uur zonder stroom zitten. En ondertussen krijgen we dus ook de berichten van de, de industrie... dat Toyota uh, stopt de productie morgen. Andere uh, productiefaciliteiten hebben hun eigen energie toevoer en die gaan wel aan het werk, maar aangepast. Ja. En uh, bij uh, jou? Uh, ja, maar het gek is, ja. wij, krijgen, ja, wij krijgen hier nu, want het is ook weer grappig. Ja, het speelt nu overal een rol, maar ja. Facebook en Twitter zijn nu echt de. Uh, nieuwsvoorzieners hier voor heel veel mensen. Mensen zijn elkaar voortdurend op Facebook tips aan het geven en aan het twitteren. En er zijn een paar hele goede twitteraars die echt heel goed ingevoerd zijn. En die zeggen nu allemaal... Ik heb net nog zo'n lijst bekeken van een vriendin van mij die hun uh, Twitters bijhoudt. En die zeggen nu allemaal... Geen stroomstoringen morgen in Tokio. Goed, nou dat dachten we eventjes af. Uh, wat er morgen aan de hand is. Henny, ik wil met jou nog eventjes afsluiten. Want ik begrijp dat het aantal slachtoffers nu ook in rap tempo oploopt. Ja, inderdaad. Het, de omvang wordt nu echt pas uh, duidelijk. We vermoeden het al. Maar het laatste bericht dat ik uh, zag was dat in de prefectuur Miyagi... Hè, waar de grote golf gekomen is... dat men uh, meer dan 10.000 uh, slachtoffers verwacht. Er zijn daar, uh, zag ik net, uh, 10 uh, stations ingericht... Uh, om uh, de lijken heen te brengen oh. voor identificatie, etc. He, dus die concentratie, dat is allemaal opgezet. Uh, uh, maar dat soort aantallen, en dan hebben we het over de ene provincie nog maar. Ja, want er is nog veel meer. O, overigens, er komen ook wel, en soms gek genoeg ook een beetje een soort van grappige berichten binnen... dat mensen het overleefd hebben. Onder andere van één iemand die op het dak van zijn huis heeft gezeten... terwijl het huis was weggeslagen. Ja, uh, dat soort uh, gevallen. He, de miraculeuze ontsnappingen gaan elkaar nu ook opvolgen. En, uh, en ook de pep talks he, van mensen die zeggen... ik was pas s nachts, uh, na twaalf thuis, maar ik ging toch te volgen vanochtend om acht uur aan het werk. De spirit moet erin gehouden worden. Dus dat soort berichten komen nu her en der... En ook ervoor. daar spreekt Japan over. Dank je wel voor dit moment. En u hoort hem natuurlijk later. En ook natuurlijk Joan Veldkamp. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna drie minuten over half vier. Hier is Ewart Jong met de hoofdpunten.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 storingen in het koelsysteem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Drie minuten over half vier. De wedstrijden zijn weer begonnen aan de tweede helft. Ook in Tilburg. Willem 2 Ajax, Rachner. Na 1 minuut 10 voetballen in de tweede helft ligt hij erin voor de Amsterdammers. En mooi voor trainer De Boer is dat Eusbinic aangever is. In de as van het veld heeft hij een mooie steekpaas op Siem de Jong. Die vanaf de linkerkant komt aanlopen. en de bal makkelijk onder de doelman van Willem 2 kan doorschuiven. Ajax op 1-1 in Tilburg. En Eusbinic is dus in de ploeg gekomen. Suleimani speelt nu aan de linkerkant in de aanval. En in de punt van de aanval. Dat betekent dat Ajax nu met drie mensen voorin speelt. Want de Zeeuw is er ook vanaf gegaan. Toch wel enigszins opvallend, want die was zo slecht nog niet. Maar misschien is er een reden voor die we na de wedstrijd kunnen horen. Anita Bal bezit de hoogte van de middenlijn voor Ajax. Dat dus een flinke oppepper heeft gekregen met die snelle gelijkmaker. Het was niet best wat de Amsterdammers lieten zien. Maar misschien hebben ze nu gevonden, iets gevonden waardoor het beter gaat. Ajax op 1-1. We zitten inmiddels in de 48 e minuut. Ook begonnen Feyenoord, NAC en die houtkamp. 1-0 voor Feyenoord. Doelpunten maken Castagnos in de eerste helft. Tweede helft is begonnen met eigenlijk hetzelfde beeld als de eerste helft. Een aanvallend Feyenoord. En uh, hopend op een uh, leuke counter spelend uh, Breda. Nu met balbezit voor Jellet en Rauwelaar. Feyenoord kan natuurlijk uh, aardig goede zaken doen als er nu weer wordt gewonnen voor de derde keer op rij. Want dan gaan ze zomaar richting de tiende, elfde plaats. En dan komt het linkerijtje echt in zicht voor Feyenoord. Dan moeten er nog wel wat meer wedstrijden worden gewonnen. Ali Boussabon in balbezit, maar wordt van de bal afgelopen door Stefan de Vrij. De Vrij de bal naar Simon, Simon naar Meeuwers, Meeuwers naar Wijnaldum. Goeie actie van Wijnaldum probeert een tegenstander te dollen, dat lukt half. En dan komt Kees Luijs mee helpen en gaat Wijnaldum een paar meter terug. Het staat dus nog altijd 1-0 voor Feyenoord door dat doelpunt van Luc Castanjos. En zo meteen gaan we ook nog even schakelen met Enschede FC Twente tegen VWV. Ondertussen plaats voor hockey. De ruststanden in de mannen. Hoofdklasse Tilburg, Pinoquet 0-1. Den Bosch, Oranje Zwart 0-3. Laren Bloemendaal 1-2. HDM tegen HGC 1-1. En Kampong tegen SRC staat 1-0. En wij volgen op de voet Amsterdam tegen... Rotterdam, Geert de Groot. En daar was de ruststand 0-2, maar dat duurde niet lang hoor. Binnen de minuut na de rust 0-3, Weustof Een intikkertje, een fout in de Amsterdamse defensie. Aan de rechterkant, de bal kwam helemaal vrij. Bij de achterlijn bij Weustof. en de doelman Vering lag in de andere hoek. 0-3 is het. En de toespraak van, uh, de, van Taco van der Honert in de rust duurde inderdaad langer. Amsterdam was heel laat op het veld tegen de gewoonte van Van der Honert in. Maar het blijkt allemaal niet zoveel geholpen te hebben. Rotterdam leidt gewoon bij Amsterdam met 0-3. En nu wordt het... 1-3 en dat komt omdat uh, gescoord wordt uh, bij Amsterdam. Amsterdam scoort via, scoort via de Robert Tiggers, de oud-Rotterdam-speler. Uit de hoek is het nu binnen twee minuten, drie minuten na de rust van 0-3 ineens. Van 0-2, 0-3, 1-3 geworden. Tiggers scoorde voor Amsterdam en het misschien, heel misschien, wordt het nog aardig. Twente, VVV, inmiddels ook begonnen aan de tweede helft. 1-1 nog altijd, denk ik ook. Ja, en de tweede helft begint weer met een hoekskop voor VVV. Voor Jisiewicz brengt die bal uh, voor en dan wordt hij weggekopt. En Arouchebo uh, die af en beter moet opletten. De invaller, de invaller voor uh, Moussa, die daar de bal wat onder zijn voeten uh, doorstuit. En anders had hij meteen op kool kunnen schieten op Michailov. Het is even FC Twente wat uh, op de eigen speelsel wordt teruggedrongen door de VVV. Lange bal over de as van het veld. Over die ballen komen we over het algemeen niet aan... En dan wordt hij dan ook weggekomen. Maar de bal blijft een beetje hangen op de rand van het 16 meter gebied. rechter een keertje weer mee naar voren gegaan. Maar dit heeft helemaal geen succes voor VVV. Michailov kan zometeen weer beginnen naar een doelschop. Maar de SC Twente zal in de tweede helft al een ander vat moeten tappen. Het tempo moeten opvoeren. En er toch iets meer voor moeten doen. Om in elk geval deze wedstrijd winnen af te sluiten. En ook in de race te blijven voor het kampioenschap in de Eredivisie. Wilrennen dan weer. Joors van der Berg volgt op de voet de Tireno Adriatico. Nog drie koplopers in de vijfde etappe, want Matthew Heyman kan de andere drie, die aan de leiding rijden, met nog 23 kilometer voor de boeg, niet volgen. De drie zijn Davide Malacarne, Italië, André Amador, Costa Rica en de Duitser Fabian Weekman. Maar hoeveel kans maken ze, want daarachter is het een typisch Italiaanse, nerveuze bende. Iedereen wil van alles. Er zijn mannen die de rit willen winnen. Dat zijn de, de mannen vooral van de ploeg van Visconti. Er zijn mannen die het klassement onder vuur willen nemen. Dat zijn de ploegen van Scarponi, Koenigo en die van Evans en die van Basso en Nibali. En waar zit Rabobank, de ploeg van leider Geesink? Een beetje mager, een beetje met weinig man in het eerste peloton. En Geesink zit er wat eenzaam bij in het midden. Hij houdt nog aardig stand, maar gaat dat nog wel goed. Nog 22,5 kilometer en in de slotfase zit op 7 kilometer van de finish nog een vervelend klimmetje. Daarop kan de boel nog mooi losbarsten. The first of May Ooh. I don't feel the same I know something changed Met je Duitse pascale muziek. Tom Oceano en Lala. We gaan naar Twente tegen VVV. Waar het gewoon nog altijd maar 1-1 zat, Henk. ook, Want die platen worden helemaal uitgedraaid. Dus je hebt geen doelpunt gezien. Nee, ik heb, ik heb geen doelpunt gezien. Wat ik wel zie dat Twente veel te slap voetbalt. Veel te slap voetbalt. Ze, ze, ze nemen hun verantwoordelijkheden niet. Zeer zeker niet op het middenveld. Want daar ontstaat iedere keer te veel ruimte. Nu is Ousjebo weer even aan de bal. Die slecht aan de wedstrijd is begonnen. Van heeft ook al een gele kaart opgelopen. Als invaller in de tweede helft na een overtreding op Rosales. Weer heeft VVV even in het initiatief. Maar de voorzitter, de diepe bal, komt niet aan bij. En dan moet Twente het overnemen op het middenveld. De bal wordt even gekaatst door de jong. Heeft hem even een teruggerecht op Buizen, de verdediger. Charlie gaat naar binnen, probeert ruimte te maken voor Buizen. Maar dan is ook Boymans mee teruggekomen. En Buizen schiet dan de bal op de helft van VVV tegen Boymans aan. Ingooi voor FC Twente. Charlie, Charlie gaat naar binnen en heeft de bal voor de linker. En even kappen voor z'n Dus hij kan nu schieten legt hem even opzij naar Theo Jansen. Theo Jansen kon niet uithalen. Want hij had de bal voor zijn rechterbeen. Nu moet de voorzet dan komen van Bayrami. Bayrami. Hamide wordt gekopt, de keeper gaat de lucht in en dan is Bejois. Die pakt die bal gewoon uit de lucht voordat de Jong gevaarlijk kan worden voor de FC Twente. Echte hele grote kansen heeft SC Twente er dus verder niet gehad in deze wedstrijd. Ja, ja, en dat komt alleen maar omdat ze eigenlijk VVV de duimschroeven niet aanzetten. Het tempo zal toch omhoog moeten. Wil je in elk geval hier vanmiddag geen punten verspelen? De bal wordt weggekopt uit het hart van de verdediging door de recht van VVV. En dan is er is weer een misser bij FC Twente. Maar toch kan die bal weer overgenomen worden. Aan de rechterzijde bij de Twente. En dan moet even kruisen. Die moet oppassen. En dat doet hij dan ook. Heeft die bal over de zijlijn geschopt. En dan gaat de FC Twente op de helft van van VVV, halverwege de helft van VVV ingooien. We kunnen ongetwijfeld nog een spannende tweede helft meemaken. Het restant van die tweede helft bij die stand van 1-1 tussen Twente en VVV. Willem C. Ajax is een beetje andere wedstrijd geworden. niet Niemeijer. Absoluut. Ziet er allemaal wat beter uit bij Ajax. Het staat 1-1 in de 57e minuut. Hakola nu wel weg voor Willem II aan de linkerkant. Loopt zich stuk, loopt aan tegen Alderwereld. En dan is daar achterin bij Ajax van de wiel terug naar Alderwereld. Halverwege de helft van Willem II. Mooie diepe bal hebben we meer van hem gezien in deze wedstrijd. Bijna Svitanic. Maar Biemans is hem net een fractie te snel af de hoogte van de lijn van het strafschopgebied van Willem II. Het is toch wel goed om bij Ajax nu een echte nummer 9 daarvoor in te, zijn, te zien. Want ik zei er straks, Ajax met drie spitsen, dat speelde het natuurlijk al. Maar qua bemensing zijn het allemaal nieuwe mensen, in ieder geval op andere plekken ook. Er is een hoop gewijzigd in die voorhoede. De Jong staat nu op het middenveld. En Ajax met de bal met uh, Alderwereld. Hij is uh, Hij twee meter over de middenlijn, speelt hem af naar Anita... Dan Deli Blind zo halverwege de Willem 2 helft Aan de linkerkant staan wel veel mensen daar. Suleimani is er één van. En die heeft de bal in zijn voeten. Speelt hem richting de as van het veld. Waar Anita kan oppakken in de middencirkel. Gepaasd naar Svitanic. Dan een bal buitenkant voet. Die bedoeld is voor Suleimani. Maar die bal is te hard. En doelman Kujovic van Willem 2 kan hem oppakken. Geeft hem mee aan de linkerkant van het veld. Het is Swinkels, de aanvoerder van de Tilburgers. Loopt nu weg van zijn eigen strafsomgebied. Gaat richting de middenlijn. Heeft een diepe bal richting Janga in huis. Die staat 20 meter over die middenlijn wat aan de linkerkant. Siem de Jong, Anita. Een combinatie die niet lukt bij Ajax. Heel even Swinkels, maar dan is daar al de wereld, al de wereld naar Vertongen. En Vertongen misschien met een lange bal of kiest hij voor een breedtepaas. Het wordt het laatste. Want Deli Blind kan oppakken met Gravenbeek daar in de buurt. De rechtsback van Willem II. Suleimani gaat lopen en krijgt de bal op die linkerflank. Gravenbeek gaat erachteraan. Suleimani paasje naar binnen toe. Blind is doorgeschoven. Gaatje wordt dichtgelopen door Richters die mee verdedigt. En zo zoekt Ajax een tweede treffer. Heeft het die nog niet. En staat het 1-1 in minuut 59. Feyenoord zoekt ook een tweede treffer. Maar is dat wel gewoon voor het RNAC En die? Ja, terwijl ze niet eens naar beneden kijken om hem te vinden. Maar Ajax, of Ajax Feyenoord, speelt helemaal niet uh, zo slecht. En staat uh, dus 1-0 voor. Lucas Stagnos de doelpunt te maken. Maar we hebben een prachtige actie gezien van Julian Jenner. De invaller voor Anthony Leurling. Die uitstand de bal uh, enorm hard inknalde richting uh, Rob van Dijk. En uh, de bal kwam, kwam op de lat terecht. En dus uh, geen doelpunt voor Nac Breda. Nac nou, dat wel in de tweede helft met wat meer aanvallende... Bedoelingen gestart is en nu ook een vrije trap heeft. Via Kees Luiks. Net uh, over de middenlijn. Alleen Jelle Ten Rouwelaar nog op de helft van NAC Breda. En dan gaat uh, Luiks die vrije trap nemen. We zitten in de tweede helft. 13 minuten gespeeld. 1-0 Feyenoord. Komt hij wel in het strafsofgebied? Gevaarlijk. En uh, Penders die kan koppen. En dan wordt uh, door Vlaar de bal half weggewerkt. Is het Boussabon die hem weer binnenbrengt? En is het Amoa die heel dichtbij is? Nee, het is niet Amoa. Het is Leonardo die uh, daar bijna de bal voor het uh, intikken leek te hebben. Maar hem niet goed op zijn schoen krijgt. Maar de aanval gaat verder met Boussabon. En Leonardo naar Luiks. Luiks moet de bal breed geven. Doet dat niet goed. Speelt hem op de borst van Zwerts. Uh, en dan moet er omgeschakeld worden door Feyenoord via Simon. Maar die wordt niet bereikt omdat Julien Jenner er goed tussen zit. Jenner gaat nu uh, uh, aanstel te maken richting het doel. Twee scharen. Nog een schaar. Nog een schaar. En dan schieten. En de o, -O Jongen. Ach, ach Rob van Dijk. Wat triest. Hij laat de bal onder zich doorgaan. En zo is de gelijkmaker daar via Julien Jenner. Hij was al heel dichtbij met dat schot op de lat. Maar dit moeten we helaas voor Rob van Dijk de keeper van Feyenoord aanrekenen. Want dit was een houdbare bal. Makkelijk houdbaar wordt nu getroost door Stefan de Vrij. Maar hij baalt als een stekker. Rob van Dijk het juich is natuurlijk van Julian Jenner. Maar die bal met rechts geschoten gaat rechts van de keeper onder de keeper door. Aardige scharen dan de bal schieten. En met een lastige stuit dat wel. Maar die moet een keeper hebben. Ook Rob van Dijk zeker Rob van Dijk. Want die is uitstekend bezig de afgelopen jaren. Hij mag dan 42 zijn maar hij is. Nog steeds een goede keeper. Ondanks deze blunder in de wedstrijd tegen NAC-Breda. Waardoor het na een klein uur spelen 1-1 staat bij Feyenoord. NAC. Amsterdam, Rotterdam, hockeydeurs. Is de spanning terug in de wedstrijd, Geert? Misschien wel. Het is 1-3 en het kan misschien 2-3 worden... omdat Amsterdam een strafcorner te nemen krijgt. Geforceerd door, ja zeker, Freitja. Komt Takema en dit keer gaat de bal langs het doel van doelman Peer Blaak. Geen doelpunt dus voor Amsterdam. Maar Amsterdam heeft door die uh, treffer van Robert Tiggers wel even weer het gevoel gekregen dat ze misschien wat meer kunnen halen... hier tegenover Rotterdam. En met name dan natuurlijk onder aanvoering, ik zei het al... Santi Freitsja, de aanvaller, de Spaanse aanvaller... die nu bij Rotterdam of tegen Rotterdam speelt uh, voor Amsterdam natuurlijk de zaken open moet breken... Aanvallend dat zojuist deed. De strafcorner leverde echter niks op. Maar er zijn nog te spelen. 21 minuten. 21 minuten voor Amsterdam. Om naar die die teffers van Rotterdam toe te lopen. Want Rotterdam heeft na die uh, 3-0 van Weustof 1 minuut na rust, weinig meer laten zien in de wedstrijd hier in het stadion. 1-3 is de stand. 21 minuten te spelen. En Amsterdam valt aan. Onze wielerman Joris van den Berg, Tireno Adriatico. Nog 17 kilometer, twee koplopers. Weekman is de volgende die gesneuveld is. Dat kwam door een aanval van die man uit Costa Rica. Ja, ja, een midden-Amerikaan in de aanval in Italië, in Tireno Adriatico. Vijfde etappe. Amador gaf gas. Malacarne kwam even later mee en Weekman is niet meer gezien. En die twee hebben nu nog een voorsprong van 1 minuut 50 op het peloton. En dat is vol op gas gekomen. Dat ligt op een lint en dat komt vooral nu door Lampre, de ploeg van toppers als Scarponi en Kunigo. Scarponi won gisteren bergop en wil meer. Want in de slotfase zit nog zo'n typisch Italiaans klimmetje. En dat is de tweede lange zware dag. Tweede dag op rij, 240 kilometer. Dat gaat pijn doen in de benen. En dat zie je aan iedereen. Geesing zit in het midden van het pelotonnetje. Freire en Langeveld hangen er ook nog aan. En voor de rest is het gewoon nu in één lange sprint naar de finish. En kijken wat er straks gebeurt op dat heuveltje. Gallione en kijken of de twee koplopers het houden. Amador en Malacarne. Het absolute slotstuk van het WK Afstanden in Ingel is de ploegenachtervolging bij de mannen met de Oranje-Equipe in actie. Sebastian Timmerman. Al in de eerste rit, omdat het dit seizoen in wereldbekerverband... Uh, helemaal niet zo goed ging met de Nederlandse achtervolgers. En uh, zij eigenlijk zich ook maar met de hak over de sloot... kwalificeerden voor dit wereldkampioenschap... waar de beste acht landen aan mee mogen doen. Uh, hak over de sloot niet helemaal goed ging. Dat hebben we de laatste jaren meer gehoord. Nederland werd altijd wereldkampioen. sinds Dit, uh, uh, dit onderdeel sinds 2005 werd ingevoerd... bij het internationale schaatsen op de wereldkampioenschap... afstanden, maar op de Olympische Spelen ging het altijd mis en was er altijd veel discussie voor Nederland in de baan. Jan Blokhuizen, Bob de Vries en Koen Verwij. Uh, uh, Bob de Vries vervangt Wouter Oldeuvel, die ziek is. Nederland heeft inmiddels twee ronden afgelegd. Rijdt tegen Polen en Nederland ligt uh, ietsje voor ten opzichte van de Poolse ploeg. Daar komt uh, Nederland voor mijn neus aangereden. Waar ze ook gecoacht worden, Koen Verwij aan de leiding. Blokhuizen zit daar in tweede positie achter hem. Die twee kennen elkaar heel goed. Hebben uh, al heel vaak met elkaar gereden, ook in de tijd dat... Dit het onderdeel werd bij junioren, wereldkampioenschappen. En Bob de Vries, gisteren zo mooi tweede op de 10 kilometer achter Bob de Jong, moet dus mee met die twee jonkies. De ene van TVM en de andere van Hofmeijer. Jan Blokhuizen inmiddels aan de leiding uh, gekomen in de vierde ronde van de acht ronden die er dus in totaal zijn af te leggen. Nederland heeft Polen inmiddels op uh, een uh, ruime anderhalve seconde gereden. En moet straks afwachten uh, wat uh, bijvoorbeeld Amerika gaat doen. Amerika waar Johnny Davis mee doet. Wat uh, de Noren gaan doen en wat de Canadezen vooral ook gaan doen in de laatste rit, dat zijn de belangrijke concurrenten voor wat betreft de wereldtitel. Bob de Vries nu aan de leiding. Hij was dus in eerste instantie gepasseerd. Coach Jillet Anema was woedend en zei mijn mannen rijden nooit meer mee in de ploegenachtervolging. Na 24 uur, na die uitspraak, eh, moest men er alweer op terugkomen dus omdat Wouter Olde ziek was. Nederland heeft dadelijk nog eh, drie ronden te gaan als eh, doorkomen aan de overzijde op de kruising. Daar eh, komen ze nu langs. Zijn ze nog altijd ruim, ruim sneller dan de Polen. Dat verschil wordt alleen maar groter en groter in Nederlands voordeel. Dus wat dat betreft hebben ze van de directe tegenstander van nu niets te vrezen. Een tijd neerzetten en afwachten wat de concurrentie doet. Dat moeten Verwij Blokhuizen en De Vries doen. Bob De Vries hangt er nog altijd goed aan bij Koen Verwij en bij Jan Blokhuizen. Verwij die voert het tempo nog weer een beetje op. Als die de bocht uitversnelt, Blokhuizen en Bob De Vries kunnen goed mee. Ziet er allemaal voorlopig wat beter uit. Ook wat betreft de onderlinge communicatie met trouwens nu nog twee ronden te gaan voor Nederland dan bij De Vries. Dat zag je al direct bij de start. Jan Blokhuis trok de boel op gang, maar keek ook gelijk achterom of de minste starten van de drie, Bob de Vries, allemaal goed mee kon. En dat lukte aardig. Nog anderhalve ronde voor de Nederlandse ploeg. Ondertussen komen, hier komt hij weer voor mij langs met Blokhuis inmiddels aan de leiding. Bob de Vries in tweede positie. Het gezicht van Bob de Vries begint wel roder en roder aan te lopen inmiddels. En Nederland is begonnen aan de laatste ronde van deze ploegenachtervolging. En de Polen daar Gaat het helemaal mis, zeg. Daar ligt de boel helemaal uit elkaar. Die zijn totaal niet op elkaar ingespeeld. Koeverwij die zet nog aan. In die laatste ronde doet hij iets te hard. Blokhuizen en Bob de Vries, die moeten extra gas geven om mee te gaan. Blokhuizen, die rijdt het gaatje richting Koeverwij Langzaam, maar zeker dicht. En dan krijgen we hier de eerste tijd op de klok. De tijd van Nederland. Een tijd van 3 minuten, 43 seconden en 44 honderdste. En nu moet Nederland afwachten of dat goed genoeg is voor een medaille. En zo ja, welke kleur? We gaan weer voetballen in Twente. Twente tegen VVV, Henk Kok. Nou, voorlopig niet voetballen omdat uh, Buijsen, de rechterverdediger van de FC Twente, geblesseerd op het veld uh, is blijven liggen. En ik zie dat de clubarts van Twente, dat is uh, Geekie Mijns orthopedisch chirurg, die knie uh, nadrukkelijk even bekijkt. En uh, Buizen, die veld, voelt uh, voor aan de binnenkant uh, van zijn knie. En hij wordt dan ook begeleid door mevrouw Meins naar de zijkant van het veld. En hij gaat, denk ik, dit speelveld voor deze wedstrijd verlaten. Het zou me gezegd verbazen als hij terug zou komen. En hij gaat een beetje henkend gaat hij het veld af. En ik vermoed dat Tindalli dan zo beneden zijn plaats zal gaan innemen. Uh, en wat de wedstrijd betreft er is er nog heel weinig verandering in het wedstrijdbeeld gekomen. VVV even vaak op de helft van de FC Twente als Twente op de helft van VVV. Uh, dit Twente is Twente niet. Ik heb dat één keer eerder gezien uh, dit seizoen. Dat was in herenveen een 6-2 nederlaag toen uh, voor, uh, voor de FC Twente met een uitblinkende Assaidi. En nu het hoofd en benen, die hebben, die, die hebben gewoon ruzie met elkaar uh, bij de FC Twente. Het hoofd wil wel, maar de benen willen voor alles nog niet. Nu is het de jong. De Jong uh, die gaat op de 16 meter lijn af. Ja, weer een misverstand tussen uh, Janko en de Jong. De Jong die verwacht dat de Janko zal blijven staan. En, die en de Janko komt gewoon naar binnen en is de paas eenvoudig voor de VVV'er. Uh, dan is het weer voor uh, Jisjevic. Voor Jisjevic nu naar een invaller bij VVV. Ojo, die is in het veld gekomen voor uh, toot. Voor Jisjevic nu weer aan de rechterkant, naar Ojo. En wat is er een ruimte. FC Twente dekt helemaal uh, niet kort op de bal. Zet geen druk op de bal. Ja, dat kan niet goed gaan in deze wedstrijd. Dat zou best eens zo kunnen zijn. Of je nog steeds denkt... Ah, er komt wel zo'n beslissend moment voor de FC Twente... dat ze toch nog even een doelpuntje maken. En missie denkt FC Twente ook wel zo. Maar de motor is nadrukkelijk aan het uh, pruttelen... Er is onvoldoende energie bij de SC Twente. Nou ja, op drie fronten actief: competitie, Europa League en ook nog de bekerfinale straks tegen Ajax. Dat is natuurlijk heel veel, maar daar moet je mee om kunnen gaan. Het is nog steeds 1-1 in de, in, in de Grootsvesten. En Buis heeft definitief het veld verlaten. Tiepdal is binnen de lijn. Willem 2, Ajax. Willem 2, onder druk. Rachner. Ja, Ajax heeft controle over de wedstrijd inmiddels. Het staat 1-1 in de 68 e minuut. En Ajax heeft op de eigen helft met Sulimani een balbezit. Nog ver tot aan de middenlijn. Lange bal naar Switanić. En die kijkt naar de rechterkant. Denkt, hé, hey, de vlag blijft nu een keertje naar beneden. Maar dan gaat die vlag in tweede instantie toch omhoog. Als hij de bal wil gaan aannemen. Want zo hoort dat. En Kujovic gaat de vrije trap nu verzorgen. De keeper van Willem II moest het zojuist even rustig aan, omdat Lasnik een paar nieuwe schoenen aan het aantrekken is. En dat is hij trouwens, kijk ik zie ik, nog steeds aan het doen. De bal van Kujovic toch genomen op het hoofd van Alderwereld achterin bij Ajax. Usbilic, hij heeft wat nieuws gebracht bij Ajax. Wat fury, wat pressie aan de rechterkant. Zorgde er nog een keer voor aan het begin van die tweede helft dat Suleimani de bovenkant van de lat kon raken. Was aangegeven bij de 1-1 van Sim de Jong, die ook nu de bal heeft. En het zoeken naar Suleimani... Er ligt ruimte achter de verdediging van Willem II. Dan moet je alleen nog een keer zorgen dat de bal daar terecht komt. En daar slaagt Ajax nog niet in. Vertongen nu, kopt de bal op zichzelf. Willem naar buiten koppen in zijn eigen defensie. Dan blijkt dat daar niemand staat. En dan moet de Belgische aanvoerder er zelf achteraan. Janga speelt hij even uit. En via doelman Verhoeven is het niet Indas van het veld in balbezit voor Ajax. Dat zoekt en zoekt en zoekt, maar voorlopig nog niks vindt. Het is net Pasen. 1-1. NAC vond wel wat. Een gelukkige gelijkmaker. Hoe staat het nu Andy? 1-1 en Feyenoord drukt en drukt en is heel dicht bij doelpunten geweest. Leerdam, Penders op de lijn en zojuist Cabral net naast via de vingers van ten Rauwelaar. De hoekschop voor Feyenoord. 1-1 in stand. Dan komt die hoekschop vanaf de rechterkant van ten Rauwelaar met twee vuisten. Half. En dan kan die ingeschoten worden door Vlaar. Nee, want hij wil hem aannemen en dat is niet goed. Is Leonardo weg. En nu is het 1 tegen 1. En Leonardo is er langs. Oh wat geeft hij? Hij geeft geel denk ik. ik ja, geel. Geel aan uh, Gilles Schwerts. Die uh, kon dat nog wel hebben, maar er wordt gevraagd door Nac Breda voor een rode kaart voor een doorgebroken speler. Maar dat zou niet terecht zijn, het gebeurde zo'n beetje op de middenlijn. En dus uh, krijgt Gilles Swerts een gele kaart, maar de wedstrijd is wel helemaal open gebrand. En uh, die gelijkmaker van Jenner heeft daarvoor gezorgd. Feyenoord verdient een 2-1 uh, voorsprong, maar heeft hij nog niet. En nu staat er nog de vrije trap van Kees Luijks voor Nac Breda. Met uh, Penders die mee naar voren gaat. Bezig is zijn laatste jaar. Ging een beetje in de fout bij het doelpunt van Castanjos. Maar ook dat uh, kan gebeuren. Fouten horen erbij. Dat weet erop van Dijk nu ook. Kijken wat. Uh... De vrije trap die op de middellijn ligt, de bal uh, gaat opleveren. Kees Luijks brengt de bal in, wordt doorgekomen door Leonardo, opgevangen door Vlaar. Het tempo is een stuk omhoog gegaan. Cabral, ingekomen bij Feyenoord, heeft de bal doorgetikt. En dit is een overtreding met een heel hoog been van Kees Luijks, die zich verontschuldigt. Krijgt geen kaart van Erik Brama. die het toch al heeft gedaan bij het publiek. Omdat hij uh, in de ogen van het thuispubliek te weinig vrije trappen aan Feyenoord geeft. Het blijft nog altijd in deze spannende wedstrijd 1-1 bij Feyenoord Nakbreda. Hamburger SV heeft trainer Armin Vee op straat gezet. De 6-0-nederlaag van gisteren tegen Bayern München was de druppel. Assistent trainer Michael Euning neemt tot het einde van het seizoen de taken over... bij de club waar Matthijssen, Van Nistelrooy, Kastelen en ook Elia onder contract staan. Ga ik u meenemen naar de tussenstanden met nog een minuut of twintig te gaan en de wetenschap dat koploper PSV om alle vijf gaat aantreden in Nijmegen tegen NEC. Voorlopig zit Eindhoven goed aan de radio, want bij Twente VVV staat het 1-1, bij Willem 2 Ajax staat het 1-1 en bij Feyenoord NAC staat het 1-1. Eerder deze middag was er de graafschap Ado door Den Haag 1-0.